Mariette Krol met het Saoedi-Arabië, een van de landen die meedoen aan de aanvallen op IS in Syrië... wil dat de aanvallen op terroristische organisaties doorgaan... totdat die allemaal zijn vernietigd. Net als de VS denkt ook Saoedi-Arabië dat de strijd in het Midden-Oosten nog jaren gaat duren. Het land wil met andere landen bespreken hoe die strijd de komende jaren gevoerd gaat worden. Terreurorganisatie Al-Nusra dreigt met aanslagen tegen de landen die luchtaanvallen uitvoeren op Syrië. Volgens Al-Nusra voeren die landen, de VS en vijf Arabische staten, oorlog tegen de islam. In een audioboodschap zegt de terroristische organisatie dat jihadisten als vergelding over de hele wereld aanslagen zullen plegen. De brand die vrijdag het vliegverkeer van de Amerikaanse stad Chicago lamlegde, is aangestoken uit wraak jegens de Amerikaanse overheid. De 36-jarige Brian Howard, die op de luchthaven werkte en is aangehouden voor de brand noemt op Facebook Amerikaanse ambtenaren lui en nutteloos... en verwerpt de immorele en onethische daden van de Verenigde Staten. Door de brand liepen duizenden reizigers grote vertraging op. Noord-Korea wil op het gebied van de mensenrechten... samenwerken met de VN en bevriende landen, maar niet met de VS. In februari publiceerde de VN-Mensenrechtencommissie... een rapport over Noord-Korea, waarin gruwelijke misdaden staan... vergelijkbaar met die van Nazi-Duitsland. Amerika riep Noord-Korea deze week op om de strafkampen, waarin waarschijnlijk meer dan 200.000 mensen vastzitten, te sluiten. In de Meern bij Utrecht was rond middernacht een schietpartij. Niemand is gewond geraakt, wel heeft de politie negen mensen aangehouden. Ooggetuigen hebben verschillende mensen achter een man aanzien rennen. Volgens een politiewoordvoerder is nog niet duidelijk hoeveel mensen hebben geschoten en waarom. Het weer, vanochtend eerst wat nevel en mist, maar daarna gaat de zon schijnen en het wordt warm, 20 tot 23 graden. Vanaf maandag is er meer kans op regen, maar pas woensdag gaat de temperatuur wat omlaag. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Conditionbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Understand simply sound four letters. Are you? It gotta be mine We take it away It's gotta be mine nice. Om een ton kip Op TV, ZFM Tekst TV op kanaal 45. 45. CFM. Dit is ZFM.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 Just down Yeah. Mm.